Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gladheid leidt vooral in het Zuidoosten nog tot problemen. In Limburg waren twee snelwegen na enkele ongelukken afgesloten... maar die zijn nu weer open. Om de ijzel te bestrijden zet Rijkswaterstaat in Limburg nieuwe calamiteitenwagens in... met de naam Lavastorm die een hete zoutoplossing op het wegdek spuiten. De ijslaag verdwijnt daardoor direct. Het KNMI waarschuwt dat het vanavond en vannacht op meer plaatsen glad kan worden... vooral in het binnenland, doordat natte weggedeelten dan kunnen bevriezen. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is het juist de dooi die tot problemen leidt. Er vallen stukken ijs naar beneden. De brug is daarom afgesloten voor al het verkeer. In Ede zitten zo'n 1200 huishoudens en bedrijven... mogelijk nog dagen in de kou. Vanochtend viel de verwarming in veel huizen in de wijk Maandereng uit... doordat er water in de gasleiding was gelopen. Monteurs van netbeheerder Liander zijn nu bezig de leiding schoon te maken... maar dat kan nog dagen duren. De gemeente Ede heeft voor de gedupeerde opvang geregeld... in congrescentrum De Rehorst. Gisteren zaten in een ander deel van Ede al honderden mensen in de kou... doordat de stadsverwarming daar was uitgevallen. De Portugese oud-politicus Mario Soares is overleden. De socialisten won in 1976 de eerste vrije verkiezingen in Portugal... na 40 jaar dictatuur. Hij was toen twee keer premier en daarna tien jaar lang president. In 1996 ging Soares officieel met pensioen... maar hij werd nog wel lid van het Europees Parlement. In 2006 deed hij op 82-jarige leeftijd opnieuw... een gooi naar het presidentschap van Portugal... maar hij eindigde toen als derde. Mario Soares is 92 jaar geworden. Schaatser Kai voorbij heeft in Heerenveen de eerste EK-sprint gewonnen. Hij was in de vierkamp sneller dan Kjeld Nuis en Nico Ile, die tweede en derde werden. Irene Wust werd in Heerenveen voor de vijfde keer Europees kampioene allround. Het weer, het is bewolkt en nevelig. In het zuidoosten eerst nog ijzel. Minima vannacht in het binnenland rond het vriespunt. Morgen is het eerst mistig. Later komt de zon tevoorschijn en het wordt ongeveer zes graden. Dit was het NL.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Het continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Vrijdagmiddag tussen 3 en 5: De grootste hit van Europa met Maurice Mulder, dames en heren, jongens en meisjes. Kerstmis is voorbij. Vlaar kerstboom uit het raam! Goedemiddag. Goedemiddag luisteraars, welkom uh, bij weer een, een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. 27ste jaargang aflevering 1 van uh, 6 januari 2017. En uh, we staan weer gelukkig uh, in een uh, warme studio hier uh, op de tolweg. Oh wat ben ik daar blij mee zeg, jeukje, wat had ik het koud afgelopen weken.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 Voor degenen die het hebben gemist, vorige week, de laatste vrijdag van 2016... hebben we vijf uur lang vanaf de ijsbaan in Zandvoort de Eurohit gepresenteerd. De top 100 van afgelopen jaar. En uh, dat was een leuke nummer 1, hè? Ja, het was een heerlijke nummer 1. Ja, ja vind ik wel. Een terecht uh, winnaar. Ja. Weet je nog wie het was? Ja, ik weet nog wel wie het was. <laughs> nee, Oké, okay, dan is dat goed. Hey, en die week daarvoor zaten we met de laatste uitzending van de top 40... ook vanaf de ijsbaan. Toen een stukje minder koud, maar nog steeds uh, ijskoud.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 Snel door met de nummer 37 van deze week. De Euro Breakdown. En dat is I Calvin Harris. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far you are the one thing in my way. You the one thing in my way. You are the one thing in way.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 Back to my room in the heat of the moment Let those sparks lose Blowing up to the ceiling, we're going to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 zo blij dat ik in die studio kan zitten hier. Oh, wat lekker is dit! Oh, dat is echt wel veel genieten. Kacheltje lekker aan. Jasje uit. Geen uh, extra kachel bij mijn voeten. Geen schreeuwende cotis op de ijsbaan. Het <laughs> enige wat ik mis, is mijn blue wine. Maar ja, weet je, ja, daar kan ik niks aan doen. British Beers was dit met Jeezy. Uh, met uh, Make Me de nummer 35 uh, van uh, deze week.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 Uh, Jay Sean. Thinking about you. In ik in al als Thijs van de Corporate. Zeg ik dat goed? <laughs> Thijs, dat ook. Ja, dat ook. Thijs van de Corporate heet het toch? Thijs van de Corporate. Robert van de Corporate. Hoe uh, nou weer bij Thijs van de Corporate? Robert van de Corporate. 1988 geboren... 2015 uh, is zijn uh, samenwerking met het uh, duo We and Wee... W&W en uh, Fedman's Group op uh, Don't Stop The Man uh, zijn eerste wapenvijf. En uh, later in januari verschijnt dan zijn allereerste studioalbum. United uh, We Are, dat vergezeld wordt uh, van een uh, wereldtoeneem. Nou, van het album wordt uh, Echo samen met Jonathan uh, Mendelssohn en uh, Sally met uh, Harrison. Ook als uh, track heel erg uh, populair. Na een samenwerking met de Efteling maakt hij de thema muziek voor de nieuwste attractie, de Baron 1898. Daarna volgen de samenwerking elkaar in rap en met tracks als Follow Me en Birds Fly en After Hook en Mad World. Nou gaan ga zo maar door. Nou, Mad World, laatste, die laatste samenwerking is zeer goed bevallen... want ook in 2016 weten de twee elkaar te vinden op uh, Run Wild...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 Deze eerste singer-songwriter Kevin James. Met een prachtige nummer uh, Nervous. Oftewel de Oeh Oeh Song. In de Mark McCabe Remix. Uh, deze eerste singer-songwriter levert uh, met de uh, at Wieland...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 Nou, met nervous, de plaat die je net hoorde. In een remix dan wel van de eerste DJ McCabe. is Kevin James terug in de zomer van 2016. Waarom hij nu pas in de lijsten der lijsten terechtkomt, al sla je me dood. Goed, dat was de nummer 25, de de nummer 27. Sigala met uh, easy love. En een Major laser. Wij gaan nu luisteren naar de nummer 23 van deze week. Dat is Yellow Claw met Love and War. Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. me <mogelijk> Need your money, oh. You're haunting me, tormenting me, all my brain. I turn out the light, and now all that maze fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you want wanna put me through the pain?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 En we hebben hem net gehoord op nummer 21, al 22 weken in de lijst. Clean Bandit featuring Louisa Johnson met Tears. De, de Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dankjewel Sander voor het lijstje. Wij gaan door met de nummer 20 van deze week. Plaat die de snelste tijger is, Stevie Wonder. Samen met Ariane Grande met Faye.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 it.